7 uur, Femke Wolterhuis met het NOS-journaal. Een militair konvooi met Russische nummerborden zou het stadje Perevalne op de Krim zijn binnengereden. Honderden gewapende mannen houden in de stad een militaire basis van het Oekraïense leger omsingeld. In Oekraïne zijn intussen ook alle reservisten opgeroepen. Gisteren was het Oekraïense leger al in staat van paraatheid gebracht. In Moskou zijn zeker 10.000 Russen de straat opgegaan om steun te betuigen voor de inval in Oekraïne. Tientallen tegenstanders van de inval zijn opgepakt door de oproeppolitie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, waarschuwt dat de Verenigde Staten maatregelen kunnen nemen die de economie van Rusland zullen treffen. En ook navo topman Rasmussen heeft hard uitgehaald naar Rusland. Het land bedreigt de vrede en de veiligheid in Europa, zei Rasmussen. Hij wil dat Rusland de militaire acties in Oekraïne onmiddellijk stopzet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen 18% meer lokale partijen mee dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen. Tegelijkertijd doen er minder landelijke partijen mee. De landelijke partijen hebben nog wel een meerderheid van het aanbod. In de oude Romeinse stad Pompeji is opnieuw een muur ingestort door een zware regenbui. De Italiaanse minister van Cultuur eist uitleg en heeft een spoedvergadering belegd. Getroffen zijn een venustempel en een muur in een dode stad. De antieke plaats bij Napels kantte dit weekend met zwaar weer. Instortingen in Pompeië zijn al jaren een probleem. Italië heeft veel monumenten en ander cultureel erfgoed... maar die worden door onder meer geldgebrek verwaarloosd, zeggen deskundigen. Het weer. De bewolking neemt toe. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Morgen is het eerst grijs en nat, maar in de loop van de dag klaart het op. En dan wordt het weer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik ga naar Management omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Slimwoner. Wat is een slimwoner?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 Korter Radio met Niels Heithaars. Iedereen die in de grote stad komt, kent dit probleem. Het gebrek aan stallingsplek voor fietsen. Met name in Amsterdam is een, een terugkerende bron van ergernis. Bevorderen dat mensen de fiets nemen, dat lukt lokale bestuurders nog wel... Maar het beleid om te zorgen voor voldoende plek lijkt te falen. Goedenavond, welkom bij Onderzoeksjournalistiek op zondag. Verschillende teams van jonge journalisten strijden om een drietal beurzen van 20.000 euro... voor het verwezenlijken van hun journalistieke ondernemingsplan. Twee duo's presenteren zich zo alvast bij ons. En verder dit uur een gesprek met brandpuntverslaggever Aart Zeeman... die in Cambodja constateerde dat toeristen die de beste bedoelingen hebben... de toestand in weeshuizen alleen maar verergeren. Maar eerst de fiets en de ruimte die hij vraagt. Amsterdammers fietsen graag en leggen meer en meer kilometers per rijwiel af. Het is een gezonde en efficiënte manier om je te verplaatsen in de stad. Maar de fiets is zo populair dat gebruikers en handhavers tegen problemen oplopen. Zulke grote problemen dat de Rekenkamer Amsterdam zelfs een onderzoek instelde... met name naar het verwijderen van fietsen. Dat wordt daar ter plaatse ook wel wegknippen genoemd. Jan de Ridder is directeur van de Rekenkamer Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Waarom bent u het fietsbeleid onder de loep gaan nemen? Ja, Waarom gaat de Rekenkamer zich nou met fietsen bezighouden? Dat kan je wel afvragen. Maar wij houden ons met allerlei onderwerpen bezig die Amsterdam betreffen. Waar het lokaal bestuur zich mee bezighoudt. En dat houden ze zich zeker ook met fietsen bezig. Uh, ja, het begint al dat er gewoon heel veel fietsen zijn. Dat zei u er net al in uw inleiding. Uh, het is een beetje moeilijk om te, ze te tellen. Dat zie je al als je op straat loopt. Hoeveel zijn er nou precies? Dat is het eerste probleem al. Ze schatten zo'n 900.000. Nou, ik denk dat een gemiddeld Amsterdammer denkt... nou, dat zal wel ongeveer kloppen. Iedereen een fiets en dan wat voor de, voor de gasten. Uh, en daarvan dan zitten er zo'n 300.000. Schat men ergens in de openbare ruimte. Uh, en er zijn zo'n 200.000 plekken. Dat hmm. is ongeveer de kern van het probleem. Ja. En uh, je ziet dus van ook probleem, de laatste... Dat is de kern van, van het getal. <laughs> van het uh, getal wat is het ja. probleem? Nou ja, kijk, je ziet dus aan alle kanten de laatste jaren gewoon klachten opkomen. Dus er zijn burgers die klagen, er zijn ondernemers die klagen. En uh, ja, wat je nou precies van die getallen kan vinden, dat is ook weer... De vraag, maar het gaat om dat zeven op de tien Amsterdammers... vinden dat er echt wat moet gebeuren, dus dat zegt toch wel iets. Ja. Uh, maar wat gebeuren waaraan dan? Met nou, aan, aan fout geparkeerde fietsen, aan fietsen die een overlast zijn. En dat varieert dan van een of andere wrak, wat nauwelijks meer te, te duiden is als een fiets. Tot een uh, fiets die er nog keurig uitziet, maar wel op een hele vervelende plek staat. Ja. Nou, en uh, dus dat soort klachten, dat is de ene kant van het probleem. En de andere kant uh, heeft, is de ombudsman in Amsterdam ook al een aantal keren geconfronteerd met... Um, Klachten van burgers wiens het fiets is weggehaald. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. En de ombudsman heeft ook wel in een aantal gevallen gezegd... dat het niet helemaal rechtmatig is gebeurd. nou Voor ons was dat al met al genoeg aanleiding om eens goed te kijken. Wat doet ze Amsterdam nu op, op dit terrein? En uh, lukt dat een beetje? En wat dat betreft kijken we dan altijd, zoals we dat doen als rekenkamer... naar de doelmatigheid, ja. of er niet te veel geld aan wordt uitgegeven. En ook rechtmatigheid, of het een beetje netjes gebeurt. Hm. Maar in dit geval vonden wij het ook heel belangrijk... om aandacht te besteden aan de transparantheid van het proces. Weet de burger wel wat de overheid aan het doen is? Ja. Want mensen zijn namelijk helemaal niet gewend... dat ze zorgvuldig met een fiets moeten omgaan. De vraag in uw onderzoek is, lukt het een beetje? Ja. En wat is het antwoord daarop? Het antwoord daarop, uh, dat ga ik nu nog niet geven. <laughs> Waarom niet? <laughs> nou kijk, een rekenkamer uh, wordt geacht heel zorgvuldig te werken. Wij zijn klaar met het onderzoek en nu ligt het uh, resultaat bij de ambtenaren. De ambtenaren mogen daar nog commentaar op geven. Uh, en als wij vinden dat zij dat voldoende hebben onderbouwd... dan zullen we misschien zelfs wat wijzigen nog in het rapport. Hmm. Nou en dat uh, moeten we allemaal netjes hun gang laten gaan. Ja. En eind maart is onze rapporter. Dan kan iedereen het op onze website vinden. Rekenkamer.amsterdam.nl nou, het is niet speciaal vanwege de uh, verkiezingen, maar omdat ons proces altijd. Goed. Wij zijn trouwens meegeweest met zo'n uh, team dat de fietsen verwijdert. Uh, Huub Floor, onze verslaggever, bracht het knippen in kaart. Ik sta hier uh, op het Leidseplein. Ik ga mee met de uh, fietsverwijderploeg uh, in stadsdeel Centrum Amsterdam. Jan wiek? Mo, en Omar. Wij. Uh... Houden voornamelijk de openbare ruimte uh, schoon. Ja, want we, op het Leidseplein, dat, daar is een redelijk stevig beleid. Wat doe je nou met zo'n fiets? Uh, er wordt een sticker aangebracht. Daar staan uh, de datum van vandaag op en de datum wanneer die wordt verwijderd. Uh, dat geldt hier uh, om de zeven dagen. Na een week komen we terug, kijken we even en uh, ja, degene die er nog staan, die uh, worden ingeladen. Ja, maar het heeft toch geen tijd, hè? Nee, dat begrijp ik. Maar waarom zit die hier op en jij deze niet? Nou, dus er staat hier een fiets uh, nou, uh, tussen de vakken, achter een boom. Uh, mijn collega is hem al aan het invoeren. Uh, ik weet niet waarom die persoon hem uh, nou, daar achter heb uh, gezet in plaats van in de vakken. En uh, nou ja, die heb weg, uh, zoals ze dat zeggen. Jij komt aangerend. Is je fiets meegenomen? Ja. Gelukkig uh, zeiden ze in de balie van... Uh, uh, niet lullig bedoeld, maar de verkeersgestapo is de fiets aan het weghalen. Met alle respect, jongens. Zo werden jullie genoemd. En uh, ja, ik heb hem nog kunnen vinden. Ja, je hoort het. Ja, jullie worden de, ja, uh, de verkeersgestapo genoemd. Wat vind je daar nou van? Nou, kijk, ik vind het op zich vind ik het niet erg. Zo sommigen roepen wat ze willen. Wij doen gewoon ons werk. Weet je, niet dat iedereen kan van je houden. Op het Centraal Station in Amsterdam en rond het Leidseplein geldt een extra streng fietsbeleid. Fietsen mogen één week in de rekken staan en fietsen die fout geparkeerd staan kunnen direct verwijderd worden. Dat is even wennen voor de Amsterdammers. Ronde Lang is teamleider van het fietsverwijderteam. En hij constateert dat fietsers in Amsterdam het probleem anders inschatten dan de gemeente. Uh, fietsers vinden het een probleem, want eigenlijk mag je je fiets overal neerzetten waar je maar wilt. Zolang je maar geen hinder veroorzaakt of wat dan ook, maar mag je je fiets overal neerzetten. En uh, je ziet nu wel heel langzaam, omdat het fietsgebruik uh, erg gepropageerd wordt, dat uh, er zoveel fietsen komen en de openbare ruimte in het centrum zo schaars is, dat je toch wel gaat spreken van overlastsituatie, ja. Uh, Mooi Amsterdam, maar overal waar ik kijk... Uh, zeker bij de grachten, ik zie alleen maar fietsen. Ja, dat, dat klopt. En vandaar ook dat wij druk bezig zijn om uh, allerlei manieren te vinden om te zorgen dat de ruimte toch zo goed mogelijk verdeeld wordt en uh, fietsen die niet meer gebruikt worden op een, uh, op een goede manier verwijderd kunnen worden, zodat de, gebruikers, de fietsgebruikers wel weer ruimte krijgen om hun fiets te parkeren. Hoeveel fietsen worden er nou in het centrum uh, weggehaald uh, per jaar? Nou, afgelopen jaar hebben we 41.095 fietsen verwijderd. En het jaar daarvoor dik 40.000. Is dat nou veel of is het, zijn er, zouden er nog veel meer fietsen weg kunnen? Nou, als het goed gaat, of als het goed is, dan worden dit jaar wat meer, meer fietsen weggehaald nog. Omdat we dit jaar ook burgerparticipatie starten. En dat wordt eigenlijk in gang gezet door het gebiedsbeheer. En die. Uh, zorgt ervoor dat er voldoende burgers ter beschikking zijn... om een gebied uh, zeg maar, in te gaan, hun leefgebied, hun woongebied. Uh, omdat zij kennis van zaken hebben met betrekking tot wat er in hun gebied staat... aan fietsen die echt niet gebruikt worden. En daar uh, gaan we dit jaar dus een, een heel nieuwe wijze van verwijderen toepassen. In totaal werden vorig jaar ruim 73.000 fietsen weggehaald in Amsterdam. In 2010 waren dat er nog ruim 33.000. Een forse toename dus. De gemeente haalt steeds meer fietsen weg en zou graag zien dat burgers daar ook een rol in gingen spelen. Dat zijn dezelfde burgers die eigenlijk vinden dat je je fiets overal zou moeten neer kunnen zetten. En voor wie even verderop parkeren niet altijd een optie is, merkt ook het fietsverwijderteam rond het Leidseplein. Ja, we hebben vier fietsen. Ja. Waar kunnen we die dan neerzetten? Want als ze voor de deur zitten, worden ze verwijderd. Ja, ze staan voornamelijk daar op de trappen. Uh, ja, maar daar, zijn, waar, daar passen er geen vier. Ja, Heb je? Maar je hebt daar ook een pond oké. Okay. We tegenover het fietsbureau. Ja, maar zo eentje weg. Ik kan gewoon niet mijn fiets voor mijn deur zetten. Ik kan gewoon niet mijn fiets voor mijn deur zetten. Eigenlijk, toch? Ongeveer 50 meter verderop is een fietspont. Ik verwijs hem naar een fietspont. Nou ja, inderdaad. 30, 40 meter verderop. En uh, die meneer ja, die, uh, die vindt het een, een, een eind verderop nou, nou, dat ga je al. Ik bedoel, het is toch een mentaliteitsverandering uh, wat we teweeg willen brengen. maar... Nou, soms gaat het moeilijk. En nou ja, af en toe krijg je wat uh, naar je hoofd geslingerd, maar ja. Ja, want wat is, nou, wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt? Het gekste wat ik heb meegemaakt, nou, ik <laughs> kan uh, elke dag wel uh, een gek ding opnoemen, maar. man van de sinaasappel. Een Ja, ja, nou ja, er was iemand uh, uh, wou het opnemen voor zijn uh, vriend. Die zijn fiets niet terugkreeg. Dat was op het Leidseplein zelf. En uh, nou, die vriend van hem was er dus uh, zo mee uh, oneens. Dat die, uh, nou ja, er lag een sinaasappel op, op de grond. En die gooide hij uh, zo naar binnen bij ons in de auto. Want we reden net weg met de volle bak. En daar hebben we aangifte van gedaan. En uh, nou ja, die jongen is uh, uiteindelijk toch wel veroordeeld. Dus, uh, nou. ja. Uh, goed, uh, 73.000 fietsen weggehaald. We hoorden hier een paar uh, weggesneden worden met een, uh, met een tang of met een zaag. Ging dat in Amsterdam. Jan de Ridder is uh, de directeur van de Rekenkamer Amsterdam... die onderzoek doet naar dat verwijderen van fietsen. Uh, is het effectief uh, om steeds maar die fietsen te verwijderen... en mensen daar achteraan te laten hollen naar een uh, ophaalcentrum? Nou, kijk... Uh, op een gegeven moment moet het ook wel zodanig gaan werken... dat het niet meer nodig is. Want anders is het dweilen met de kraan open. En dat is denk ik ook een van de dingen... waar wij in ons onderzoek erg veel aandacht aan willen besteden. Je hoorde hier ook een beetje in die rapportage wat onze onderzoekers ook hebben ervaren... van die zijn vaak meegewezen met die fietsknippers... dat mensen niet een gevoel hebben bij hun uh, fiets... dat die uh, uh, ergens anders moet staan dan voor hun deur. Ja. En, en mensen moeten gewoon veel meer besef krijgen... dat ook bij hun fiets allerlei regels moeten gaan gelden. Uh, net zoals de auto helemaal gereguleerd is in Amsterdam. Hè? Daar kan je ook niet overal mee parkeren. Ja, en... is wel de vraag of je, of je die twee met elkaar kunt vergelijken. Hè? De de wel, de want die is wat mentaliteitsverandering... Groter. maar goed, ja. we zullen dat straks ook nog even aan de wethouder ja. voorleggen. Maar om verder te gaan, u zegt het ook hier... Uh, Mentaliteitsverandering die ten gunste is van het beleid van de handhavers, niet van de fietser. En dit is ook van de fietser. Want kijk, als er fietsplekken. Uh, niet onnodig worden bezet door wrakken of door achtergelaten fietsen. Ja, maar je hoort hier een Fietsers ook de mogelijkheid om hun fiets kwijt te kunnen. En maar hier gaat het om mensen die hem gewoon ja. voor de deur willen parkeren. En hebt, ja, en maar je hebt sommige plekken in Amsterdam die zijn zo gewild door fietsers omdat ze daar naartoe willen om boodschappen te doen of om uit te gaan. Uh -huh. En dat zijn hele erg concentratiepunten. Nou ja, en dat betekent als je dat echt met de fiets wil kunnen doen. En van met de auto is het volstrekt ondenkbaar dan moet je één faciliteiten creëren... maar daarnaast ook een zekere discipline... dat mensen ook die faciliteiten gebruiken. Ook al ja. zijn ze 50 meter verderop. Als je even naar de gele M wilt op het Leidseplein... moet je niet verwachten dat je hem daar tegen de pui kunt parkeren. Nee, precies. Ja. Um, een van de methoden, het werd net in de reportage ook even aangestipt... om de boel in de klauwen te krijgen... is inschakelen van burgers. De burgerparticipant, onderzoek daarna gedaan is... door Nanker Verloo, onderzoekster van de Universiteit van Amsterdam... ook hartelijk welkom. Um, die, er is een proef mee gedaan. Dus om dus lokale mensen in te schakelen... bij het aanwijzen van fietsvrakken en die ook te verwijderen. Hoe is die proef verlopen? In het begin lastig. En uh, dat ging steeds beter naarmate ze natuurlijk verder gingen... met de, met de hele test, de pilot zoals ze die noemen. Waarom ging het in het begin lastig? In het begin um, waren er bewoners die dat graag wilden doen. Die wilden zich graag inzetten voor hun wijk. Dat werd natuurlijk direct opgepakt uh, door mensen van Stadsheelcentrum. Die wilden graag burgerparticipatie inzetten. Maar ja, zoals dat altijd gaat met burgerparticipatie... gingen deze mensen zich direct ook bemoeien natuurlijk... met de manier waarop dat dan gebeurt. Als mensen ergens aan mee willen werken... willen ze ook meedenken over hoe dat dan gaat. En waar staat er dat op bij de gemeente... Um, in eerste instantie vond de gemeente dat lastig... want dan gaan bewoners zich bemoeien met procesvoering. En dat is natuurlijk iets wat, uh, waar bewoners zich normaal gesproken... Uh, niet in mogen mengen. En uh, ja, dat heeft bijna een jaar geduurd. Dit hele, wat ik dan noem een conflictproces... maar dat hebben ze op een gegeven moment op kunnen pakken... en hebben ze met die bewoners samen kunnen kijken... hoe ze dan een proces konden inzetten... waarin mensen wel konden meedenken over de procesvoering. Ja. Maar dus de, daar zijn wel lessen uit uh, geleerd. Wij zijn overigens met zo'n burgerparticipant ook op pas, pad geweest... die leidende uh, verslaggever Wil van de Schans... op een soort uh, fietsafari door de Amsterdamse binnenstad. Ik sta hier midden in Amsterdam op de Nieuwmarkt bij de Waag. En ik sta hier met... Ewaard van der Hoog. Ik ben burgerparticipant uh, fietsen uh, weghalen, zoals dat heet. Uit idealisme zei ze: het is hartstikke leuk als de ambtenaren uh, een beetje de buurt leren kennen en de bewoners en de bewoners uh, gevoel krijgen voor de problemen van de ambtenaren. Dus we zijn twee jaar geleden op verzoek van de stadseerderaad ermee begonnen, maar het is helemaal in het slop geraakt. Eigenlijk ook door tegenwerking van het uh, fietsknipteam zelf. We kregen discussies, want wij zeiden als burgers: wij kennen die fietsen, die staan hier al twee jaar. Ja, maar ze zien er nog zo goed uit. Uh, ik stel voor dat we nu onze fietssafari beginnen. Ja. Uh, we zijn nu aangekomen op uh, de plek die uh, heel Nederland wel kent, de Dam. Het was allemaal vrij stil hier. Maar ja, de gemeente heeft zoveel fietsenstallingen weggehaald. De mensen die willen natuurlijk dicht bij die bijkorf staan. Ja. Dus het hele plein staat nu vol met fietsen. Maar we gaan nu even fine-tunen. Ja. En eens kijken hoeveel uh, afgedankte fietsen hier wel niet rondslingeren. Daar op de hoek... Daar ja. zie je zo'n roze zadeltje, dus dat is een dekbedje. Ja. Een overtrekje van de sekswinkel. Die staat er niet. Je ziet daar ook al, een achterwiel Dat is al leeg. Ja, klopt. Als je dichterbij komt, dan zie je dat er nog meer onderdelen ontbreken. Dus nu dan zie je ook een paar met aan het stuur... mijn rood-witte uh, lintjes, bouwlint. Ja, je zou en... zeggen het Nationaal Monument hè? Ja. voor de gevallenen. Ja. Nou, wat hier dus liggen, dat zijn de gevallen fietsen eigenlijk. Het probleem van de weesfietsen is enorm groot in het centrum van Amsterdam. In juni 2012 werden de burgers betrokken bij het oplossen van het probleem. Meer dan 800 fietsen werden geruimd die maand. En dat smaakte naar meer. Hier zijn we nu op de hoek bij de Gelderse Kade. Ik kijk hier de gracht op en ik zie eigenlijk één grote rijfiets. Ja, wij hebben dus voorgesteld als burgers... om uh, al deze 200 fietsen een uh, plastic uh, thairipje te geven... achter de, het achterwiel, zodat je kan aantonen dat het niet bewogen heeft... Maar ja, eh, ten eerste zeggen ze dat heeft geen rechtskracht. Maar ze zijn ook bang dat als we dan geen stickertje doen... Nou ja, ze hebben een heel juridisch verhaal. Maar ik denk ja, als het zo lang duurt, ze hebben een kwart miljoen gehad. Maar ik wil zelf ook wel voor een tientje die dingen gaan kopen. Op een steenworp afstand bij de nieuwe openbare bibliotheek... is wel flink geïnvesteerd in de oplossing een grote parkeerkelder. Maar veel mensen parkeren hun fiets nog steeds voor de deur. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat mensen beneden parkeren. Ja. Maar die bedoeling die, uh, wordt niet heel erg nageleefd, hè? Nou, soms hebben we van de beveiliging in de zomer... Uh, om te voorkomen dat mensen niet meer naar binnen kunnen lopen. Want Wapianos heeft dan een terras in de zomer. En dan is het echt te vol soms. En dan hebben we een serviant die staat buiten van... willen jullie, jullie alsjeblieft naar de fietsenstalling? Er oh, is echt iemand van de bibliotheek die daar moet gaan staan? Ja. ja? ja? Niet iedereen luistert even keurig, nee. ...dat het vlakbij de deur is. Ik vind het is eigenlijk het, uh, de merk van Amsterdam dat overal fietsen staan. Dus je mag ze overal neerzetten, vind je? Nee, dat zeker niet. Maar ik dacht, omdat hier een soort van een grijs uh, stuk is... Ja. ...dat het hier wel mag. Een bord staat er niet, maar precies. Als er iets staat dat het niet mag, dan zou ik het daar nooit neerzetten. Maar als er niks staat, denk ik het mag wel. Maar hier beneden is een hele mooie fietsparkeerplaats. Hè? Heb je hem daar wel eens ingezet? Ik heb gezien dat dat bestaat. Maar ik wist niet als dat nou van, de, um, kon, van het conservatorium was. Als ik daar überhaupt binnen mag. Ik durf daar nooit naar binnen te gaan. Het blijkt zo afgesloten. Ja, ja Het ziet er niet uitnodigend uit. Hè? Dat nee. klopt inderdaad. Maar het bijzondere is, is dat hij helemaal speciaal voor de openbare bibliotheek is aangelegd. Oké. Okay. Nou, dan probeer ik die nu uit. U komt er van beneden, u heeft de fiets nu in, in ja, de kalle geparkeerd? ik heb nu echt de moeite gedaan en heb ik beneden neergezet. Maar ik denk dat ik het niet nog een keer ga doen. Want? Um, het is heel schuin. Ja. Dus uh, het is best moeilijk met het fiets naar beneden te lopen en ook weer naar boven te komen. En toen ik beneden was, was nog steeds niet duidelijk waar nou de fietsinstalling is. Er is beneden ook nergens een, een pijl of iets wat uh, daar naartoe okay. leidt. Dus ik stond ja. daar eerst vijf minuten te zoeken ja. waar ik nu naartoe moest. communicatie en duidelijke regels. Daar ontbreekt het aan. Onze burgerparticipant op de Wallen merkt dat ook... en gaat daarom steeds voortvarender te werk. Het heet hier de Guldenhandsteeg... Uh, tussen de Warmoestraat met uitzicht op het Damrak. En hier stond het altijd helemaal vol met fietsenrekken en oude fietsen. En de kok van dit hele goede restaurant kon er niet meer door. Toen hebben we gezegd, oké, okay, haal dan die fietsenrekken maar weg... Um, en wat er nu gebeurt is dat ze dus overal niet alleen een P voor de fietsenparkeerplekken hebben geschilderd. Maar ook op alle plekken waar het niet mag. Ja. Hebben ze dus een, iets het staat helemaal vol met plekken waar je dus mag. Dan zou je zeggen, nou de andere mag niet. Maar voor de zekerheid hebben ze daar dan ook weer ja. iets geschilderd van mag niet. Ja. Maar, goed. maar eigenlijk als ik het zou horen, dan bent u een soort fietsburgemeester van de Wallen. Nou, um, ik zie me dus meer als een guerrillero dan als een burgemeester. Want ik praat met de mensen. Dus altijd met mijn neus naar de mensen toe. liefst dat ik met mijn rug, als het even kan, naar de bureaucratie. De goede niet te nagesproken in het stadsdeel. Dus uh, nee, ik, ik vond me hier heel erg thuis. Wat gaat u nu doen? Nou, ik heb altijd een uh, schaartje bij me. Ik ga er dus vanuit dat je dus zelf je munitie moet zien te bemachtigen. Dus ik knip nu wat bouwlint van een fietsenrekje af, of wat het is... Dus zo komt er nu lintjes? Ja. <lacht> Toch weer een <lacht> beetje burgemeester, hè? Ik heb hier een rood-wit bouwlintje gedaan, links om het stuur. Dat betekent dat die nog door het officiële team moet worden weggeknipt. Want ik ga in mijn goede goed natuurlijk niet met de slijptol. Kijk, zie je? Je hoort al aan het lawaai. Ja, dat, dat alles je... los zit. Het is een wrak. Dat uh, is, uh... Nou, een wrak, ja. daar moet eigenlijk uh, twee wielen en, uh, eraf zijn... En dan zeggen de ambtenaren, ja, er zit nog een zadel op. Dus je kan er nog op zitten. Ja. Het is, het is een beetje, je houdt er een beetje ambivalent gevoel aan over aan deze burgerparticipant. Eh, hartstikke aardig dat mensen natuurlijk hun buurt willen opruimen. Maar eh, mag deze man het allemaal zomaar bepalen, mevrouw Verloo? U bent onderzoekster naar dit burger participeren. Nou, ik denk niet dat deze man probeert te bepalen... wat een wrak of een weesfiets is. Deze man wil simpelweg zijn buurt gewoon schoon krijgen. En hij ziet dat heel veel fietsen die er al heel lang staan... niet worden opgeruimd. Dus hij gaat die fietsen uh, ja, proberen aan te wijzen... door er zelf lintjes op te uh, hangen. Zodat ja. hij eigenlijk die uh, ambtenaren helpt... om die fietsen die er al lang staan te herkennen. Maar ja, zijn lintjes zijn geen... Ze hebben geen rechtsgeldige werking. Nee, ja. Nee, Dus dat is een van de problemen die, die bij dat burgerparticiperen aan de orde kwam? Ja, zeker. En een ander probleem is denk ik dat die bewoners zichzelf zien als een hulp aan de overheid... Terwijl um, ja, de ambtenaren van de gemeente Amsterdam... die denken, kom, jullie mogen ook meedoen. Ja. En die miscommunicatie... Die willen die, die, de, de leiding over zo'n project niet aan de burger geven. Nee, dat is logisch. Want deze mannen die dat werk doen, die we net hebben gehoord... die doen dat werk ook al 10, 20 jaar. Ja. Die hebben ook een expertise op het gebied van fietsen. Ja. Nou, raad... U zei het al, meneer de Ridder, van de Rekenkamer Amsterdam... Uh, dit gebeurt al 10, 20 jaar, dat wegknippen. Je zou verwachten dat op een gegeven moment iedereen snapt... Als ik hier te lang parkeer, dan is die fiets weg. Dus dat ga ik niet meer doen. En toch gebeurt dat niet. Dus daar frikt daar, daar iets, iets. Ja, maar Er zijn ook heel veel fietsen. Hè? Dus uh, ik, als iemand het eenmaal is overkomen dan zal die het misschien de volgende keer wel laten. En dan is er weer een andere fiets die wordt weggeknipt. Ja. Maar om het probleem echt te, te verhelpen... is het heel belangrijk dat mensen gewoon een ander gevoel krijgen over een fiets. Dat het een fiets is die ergens in de weg kan staan. En niet alleen een fiets is die hen voor de deuren van een de winkel brengt. En uh, dat betekent dat je heel zorgvuldig moet omgaan... met hoe je communiceert met de mensen. Want mm. mensen zijn het gewoon niet gewend. En, dus in, en dat communiceren in kan... is niet duidelijk genoeg gebeurd? Uh, nou... Uh, in ons onderzoek gaan we onder andere in op de vraag... hoe zorgvuldig dat gebeurd is. Ja, en eind maart kunt u dat op onze website vinden. Ja, u ja, had al gezegd dat u dat nog niet mocht verklappen. Toch gaan we nu uh, het een en ander voorleggen... aan de verantwoordelijke wethouder in Amsterdam, Maarten van Poelgeest. Meneer van Poelgeest, ook hartelijk welkom in de uitzending. Goedenavond. Ik zeg het er meestal niet bij, maar u zit in, in de studio uh, De Smet. Uh, bent u ook op de fiets? Jazeker, ik heb, ik heb hem keurig in een rek voor de deur gezet. In een nog, rek voor de deur? Waar nog tien plaatsen over waren. Nou, u boft... Ja, want ja, de studio bevindt zich in het centrum van de hoofdstad. Dus daar is niet altijd plek. Um, ja, u hoort het in de communicatie, zo proef ik. Um, daar valt in elk geval het een en ander te onderzoeken voor de Amsterdamse Rekenkamer. Uh, voelt u ook dat, dat, dat het daar niet altijd goed gaat? Nou, ik vind het belangrijk om eerst even te zeggen dat we dreigen een beetje slachtoffer te worden van onze eigen successen. En dat is toch wel goed om dat op, op die manier te onderkennen. Het is natuurlijk geweldig dat steeds meer mensen uh, op de fiets gaan. En dat is ook in een dichtbevolkte stad als Amsterdam... Uh, hartstikke nodig om de stad bereikbaar te houden. Dus, en, en dat mensen dat steeds meer doen... is denk ik ook nog wel nou ja, het gevolg van het beleid van de laatste twintig jaar... waarin heel veel vrijliggende fietsbanen zijn aangelegd in deze stad. Mm -hmm. Waardoor steeds meer mensen gelukkig op die fiets stappen. Maar hoe komt het nou dan dat u dat zelf heeft bevorderd... maar niet gezorgd heeft voor voldoende parkeerplek? Nou, kijk, ik denk dat we deels ook... er zijn wel meer parkeerplekken bijgekomen... maar we worden denk ik ook deels gewoon overvallen... een beetje door ons eigen succes plus dat we daarnaast, dat zeiden mensen net eigenlijk ook al... we zitten midden in een soort cultuurverandering ten aanzien van de fiets. Ja. Ja, aan de ene kant heeft dat met de fietser zelf te maken... die inderdaad, als hij de trein neemt, het liefst nog zijn fiets op het perron stalt. Of, ja, waarom hij kan de... dat eigenlijk niet? Ja, nou, dat vraag ik <laughs> mezelf als fietser ook wel eens af. Maar, en het heeft ook wel te maken met een, niet alleen de dus bij de fietser... maar ook wel bij de overheid zelf, dat het idee om fietsparkeervoorzieningen te maken. En dat dat geld kost. Ik denk dat tien jaar geleden mensen je nog verdwaasd hadden... zitten aankijken. Nou, men... U bezeivert zelf dat het uw geld bespaart. Hè? Dus wat alles wat u in de fietsen wel. steekt... dat hoeft u niet in het openbaar vervoer te steken. En, uh, ja, elke, nou, elke euro in, in fietsbeleid... Uh, levert veel meer op. Ja, mij hoeft u daar niet van te overtuigen. Hè? Ik ben van GroenLinks. Ik vind dat al twintig jaar. Maar... Ja. Ik stel wel vast dat tien jaar geleden niet iedereen dat uh, maar, uh, maar, uh, vond. En dan laten ze zich ook al twintig jaar overvallen door dat succes van die fiets. Nee hoor, er zijn anderen die, ja, uh, want... die tien jaar geleden het nog niet met mij eens waren. Uh, dus dat is een heel ander verhaal, zullen we zeggen. Maar, uh, nee, maar goed, er is al eerder... We vinden het nu gewoon, om vanuit de gemeente ook, hè, wat is het, drie, duizend euro... Aan een, gestal, aan, een, aan een fietsparkeerplaats zeg maar, uit te geven. Nou, dat was tien jaar geleden, hadden mensen tegen je gezegd: Je bent gek als je daar geld aan uitgeeft. Dus ik denk dat we midden, hè, dat we aan de ene kant overvallen worden door ons eigen succesdeels. Ja. En dat we in een soort contouromslag zitten waarbij de fietser zich anders moet gaan gedragen. Ja. En waarbij het ook aan de kant van de overheid, en dat gaat nu heel snel, maar onderkend moet worden, dat gewoon het faciliteren van fietsparkeerplekken, dat dat geld kost. Ja, ik, wil nog even naar die, uh, ik kom zo op die mentaliteitsverandering... maar ik wil nog even terug naar uw opmerking... dat u erdoor overvallen bent. Er zijn al meerdere uh, beleidsplannen voor de fiets gemaakt. En ja. uh, in het eerste plan werd gezegd... Uh, over een paar jaar, en dan had, had men het over 2010... is het grootste probleem bij bijvoorbeeld het Centraal Station opgelost. En nu is er een nieuw plan gemaakt... en daarin staat dat in 2020 het probleem pas is opgelost. Ja, hoe nou, ja. lang kun je dan verschuilen achter... Uh, nou, ik verschuil me nergens achterom... Maar, uh, je kunt mijn eigen uitspraken van tien of twintig jaar geleden terughalen. Dus als persoon hè, ben ik misschien niet overvallen. Maar ook een bureaucratie hè, reageert vertraagd. Uh -huh. um, kijk, rond st uh, dat station... Hè, daar zijn oprecht, denk ik... Uh, wat is het, in 2006, 2007 plannen gemaakt... waarbij men er toen van uitging. Uiteindelijk, als alles klaar is... als alles verbouwd is rond het centraal station... dan hebben we zo'n 10.000 gebouwde fietsparkeerstallingen nodig. Nou, daar is... Uh, wat is het, in 2011 opnieuw naar gekeken En toen is geconstateerd dat we met die 10.000 het nooit gaan redden. Um, ondertussen worden die 10.000 wel gebouwd. Het is niet zo dat alles stilstaat. Dat gaat gebeuren, maar ja. er is meer nodig. En het eindbeeld is nu dat we tussen de 17.500 en de 20.000... ...plekken nodig hebben rond dat stationseiland. Hm. Maar je ziet dat op meer plekken. He, dus dat een paar jaar geleden... He, ...worden er sommetjes gemaakt... ...komt men op een getal uit... ...daar gaat men dan ook mee aan de slag. En er gebeurt dus heel veel in de stad. Er worden heel veel fietsparkeergraafjes gebouwd. Maar er is gewoon voortschrijdend inzicht... ...die uit aanwijst dat het nog meer moet. Ja. En dat er nog meer plekken bij moeten. Ja, en dat voort... gaan we ook allemaal doen. Tegen voortschrijdend inzicht kan ik niks inbrengen natuurlijk. Ja, maar dat is wel het eerlijke antwoord. Ja. Dan die mentaliteitsverandering, want uh, wat wel opvalt is dat de burger zelf verwacht dat hij de fiets in elk geval thuis voor de deur kan zetten. En ook wel, uh, als hij uitgaat, um, enigszins in de buurt. U wilt ook graag voor de studio parkeren. Uh, uh, en dat de overheid, de lokale overheid nu zegt, ja wacht even, we, hebben hier, uh, we willen graag naar een mentaliteitsverandering toe, uh, zet u maar 100 meter verder bij een nietje. Zoals dat dan uh, wordt genoemd. Uh, kun je dat vragen van, van de fietser die je eerst hebt verteld... dat is zo'n heerlijk vervoersmiddel, u, u gaat van deur tot deur. Ja, maar daarin ben ik het wel eens met wat Jan Ridder net zei. Er is geen alternatief. Dus als je straks wil uitgaan op het Leidseplein... Uh, ja, het is zeer onverstandig om in de auto daarheen te gaan. Dat wordt helemaal een drama, dat zou ik nooit mensen adviseren. En uh, ja, als je, als je, je stapt op je fiets en misschien moet je dan een stukje verderop je fiets neerzetten en moet je de laatste vijf minuten even lopen. Kijk, dit hebben we ook meegemaakt met de auto in de jaren zeventig. Toen, toen daar voor het eerst euh, nou ja, vormen van betaald parkeren... van dat je niet meer overal zomaar hè, je auto neer mocht zetten... hebben we ook een periode gemaakt waarin, hè, waarin er ook echt wel conflicten waren... waarin mensen dat niet begrepen. Maar uiteindelijk is dat toch allemaal geaccepteerd. En we hebben daar een gegeven moment zelfs nog... die verschrikkelijke paaltjes voor nodig gehad. Nou, die zijn nu allemaal een beetje uit het straatbeeld verdwenen. Dus dit... Die cultuuromslag die gaat ook met strijd gepaard. Dat is denk ik deels onvermijdelijk. Omdat we zelf, we zijn zelf misschien ook dubbelzinnig... als ik ook op de fiets zit, dan, ja, dan voordat je het weet... denk je, ik wil hem kwijt. Waar kan oh. ik hem neerzetten? En je pakt die eerst bij de eerst bijzijnde paal. Ja, nou, dat moet je veranderen. GroenLinks wilde mij toch op de fiets hebben? Nou, zit ik op de fiets? Nou, dat denk ik nou nooit op die manier, <laughs> maar dat is weer wat anders. <laughs> u stopt er overigens mee he, als wethouder na de verkiezingen. Ja, dan heb ik het acht jaar gedaan. Ja. Uh, wat denkt u dat meer in het algemeen... De grootste uitdaging wordt voor uw opvolgers... voor het komende college in Amsterdam? Nou, als het om de fiets gaat, dan uh, denk ik dat uh, het gebied... Hè, kijk, Het is nu in de binnenstad wel door iedereen geaccepteerd... dat de fiets en de voetganger daar dominant zijn... en dat de auto een ondergeschikte rol speelt. Er is een hoofdstrijd aan vooraf gegaan... maar uiteindelijk hè, heeft iedereen nu wel dat beeld. Dat gebied wordt alleen maar groter... Dus het gebruik van, van, van de binnenstad van Amsterdam... Ja, die binnenstad wordt groter. Dus je zal zien dat in wijken als in Oud-West, in de Pijp... in de Indische buurt, in de Dapperbuurt... daar gaat dat hele gevecht zoals het zich de laatste twintig jaar... ook in de binnenstad heeft voltrokken... Ja. dat gaat ook in die wijken gebeuren. En ik denk dat nou ja, een eventuele nieuwe wethouder van verkeer... Uh, vrij hard en strikter aan vast moet houden... dat in die buurten, in dat soort omgevingen... de auto niet meer dominant kan zijn. Dat het blik van straat moet, dat er ruimte moet komen... voor, voor fietsers en voetgangers. Dat is ook goed voor de lokale economie. Als ja. dus je ziet hoe de middenstand van dan de gelukkig... middenstad heeft geprofiteerd... Ja. Nou, dan, dan zou ik ook tegen anderen willen zeggen... Dit is wat jullie de komende tien jaar moeten doen. Gewoon volhouden. En wel zorgen hè, dat er al die plekken voor die fietsen... dat die er wel gaan komen. Ik dank u wel, Maarten van Poelgeest. Scheidend wethouder van de fiets in Amsterdam. Ook dank aan Jan de Ridder van de Rekenkamer Amsterdam. En dank aan onderzoekster Dankenverlo van de Universiteit van Amsterdam. Heer Treintje Oosterhuis op Radio E. Zes over half acht op Radio 1, Treintje Oosterhuis, een nakt oud. Wilt u zich er tegenaan bemoeien? Stuur ons een mailtje reporterradio.ncrv.nl Reporter Radio. Met Niels Heithuis. Nederland heeft één Golden Globe voor journalisten, de Tegel. Om een Tegel te winnen moet je ergens beginnen... en daarvoor heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers een wedstrijd bedacht... voor beginnende journalisten, de Challenge. Aanstaande woensdag zetten zeven genomineerden hun ideeën... uiteen voor de jury, daarvan zullen er drie... 20.000 euro krijgen om hun plannen uit te werken. Bij mij zijn twee genomineerde duo's. die allebei zeer interessante bedrijfsplannen hebben bedacht. Eigenlijk Femke Awater en Charlotte Waaiers van Correlations. en Huub Schuin en Syber van Journalism. Welkom uh, alle vier. Uh, ja, uh, het plan om de journalistiek te verbeteren, uh, Femke en Charlotte. waar begint dat plan? Um, nou, eigenlijk is ons plan heel uh, simpel. Wij willen buitenlandcorrespondenten op de kaart zetten. Er zijn uh, steeds meer uh, correspondenten die geen vast contract hebben... maar als freelancer moeten werken. En wij proberen ze onder de aandacht te brengen van de uh, Nederlandse media. Ja, op de kaart zetten letterlijk. Hè? Je wil een kaart maken ja. waarop waar, je laat zien waar iedereen is. Ja, de kaart uh, op onze site geeft een overzicht... een actueel overzicht van waar alle correspondenten zich op dat moment bevinden. Dus je kunt met één klik zien eigenlijk wie waar zit en, uh, en wat hij of zij kan. Femke, waar moet dat 20.000 euro kosten? Nou ja, daar moeten we natuurlijk een, uh, een platform voor bouwen. Maar we moeten ook heel erg aan ons netwerk werken. We moeten, uh, uh, we moeten alle media redacties uh, benaderen. We moeten correspondenten benaderen. We moeten zorgen dat het een zo, zo hecht, zo dicht mogelijk netwerk is, zodat het zo snel mogelijk actueel kan zijn. Ja, want dit is gericht op redacties. Hè? Dus uh, hier bijvoorbeeld de uh, grote redactie van de NOS, nieuwsredactie. Uh, als die iemand zoeken op de krim en ze hebben daar geen eigen mensen... dan zouden ze dus op jullie kaart kunnen kijken om, daar, ja. om daar een correspondent te zoeken. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Klik je dat aan en dan krijg je ja, direct contact? op? Uh, het idee is dat je er met je muis overheen kunt zweven... en dan zie je uh, bij elk stipje op de kaart zie je wie het is... Um, je kan kort zien of iemand beeld, geluid of tekst levert. En een korte portfolio met uh, waar hij of zij eerder voor gewerkt heeft. Ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment volledig automatisch verloopt. Uh, nou ja, ons idee is ook, uh, we, wij willen een platform bieden. We willen er niet heel erg, heel erg rijk van worden. We hoeven er niet heel erg bij te zijn. Het idee is juist, wij willen die, die correspondenten helpen... om dat platform neer te zetten. En hoe, hoe meer dat werkt, hoe ja. beter eigenlijk. Dus... Maar ik denk dat er altijd wel een stukje begeleiding moet zijn. Want wij willen eigenlijk de taak van die correspondenten overnemen. Wij gaan naar de redacties. Wij, uh, wij zorgen voor een plan. Wij zorgen dat ze op de kaart, op de kaart worden gezet eigenlijk. Ja. Wil je niet liever zelf correspondent worden eigenlijk? Dat, dat is natuurlijk ook heel leuk. Maar ja. <laughs> nou ja, ik heb er wel heel veel plezier in om dit uh, iets wat efficiënter kan, om het ook efficiënter te maken. En we denken dat het uh, een stuk efficiënter kan. Ja. En uh, dat lijkt me erg leuk om te gaan doen. Huub en uh, Siebren, jullie zijn van Journalism. Waarom heet dat JOR? Waarom zit dat van jij? Wat zit er, waarom zit dat erin? Nou ja, wat, wat daar heel belangrijk aan is, is dat wij eigenlijk jou als consument uh, voorop stellen. Uh, iedereen, iedere consument mag in ons idee een idee voor een onderzoeksjournalistiek project opzetten. Het gaat om ververen. onderzoeksjournalistiek? Ja. ja. Want wij vinden dat daar veel te weinig van is in uh, Nederland... en eigenlijk in de, in, in de hele mediawereld. Um, het grote probleem is dat heel veel verhalen blijven liggen. Belangrijke verhalen blijven liggen. En um, daar zou veel meer aandacht aan kunnen zijn. En het probleem is dat er te weinig geld is en te weinig tijd... bij heel veel krantenredacties. En wij proberen een manier te vinden met journalism... om daar... Uh, meer aandacht en meer tijd en geld heen te brengen. Maar hoe moet dat er dan uitzien als, als uh, een grote krant al niet genoeg geld en tijd heeft om uh, mensen vrij te maken voor onderzoeksjournalistiek? Hoe kan dat dan via een platform wel? Nou ja, kranten hebben natuurlijk uh, een hele tijd onder druk gestaan. Ze staan steeds onder druk. En richten zich steeds meer op efficiëntie. Dus ze moeten gewoon een hele pak papier ook ochtend, uh, in de bus gooien. Dat uh, verwachten wij van ze? Tuurlijk. En dat kunnen ze ook heel goed. Maar de onderzoeksjournalistiek is dat toch vaak staat onder druk. Want dan heb je een een verslaggever die een maand lang op een onderwerp zit. Nou, liever niet, want morgen moet de klant ook gevuld worden. Terwijl het eigenlijk best heel goedkoop kan. Uh, we hebben het allemaal al doorgerekend. Met 500 man van 5 euro kun jij een maand lang een journalist op een onderwerp zetten. En een maand lang is heel lang. Uh -huh. En dan kun je heel veel dingen al mee uitvogelen. Maar dan weet je niet zeker of het lukt om het verhaal rond te maken. O o o niet. Ook al heb je een maand. Tuurlijk niet, dat weet je nooit. Maar daar zijn we heel transparant over. En we gaan ook niet zomaar alles accepteren. Zoals nou met z'n 500 mensen willen erachter komen of er leven op, uh, op Mars is. Ja, jongens, dat gaat niet lukken. Nee. Het, uh, maar daar hebben we heel veel ideeën over om dat een beetje te stroomlijnen, dat het echt gaat om serieuze ideeën. Het moet om Nederlandse onderzoeksvragen gaan? Ja, met name. Ja, ja en wat we daar eigenlijk mee willen creëren is een, is een bewustzijn bij heel veel Nederlanders dat gratis nieuws is heel fijn en nu.nl is heel goed omdat je dan weet wat de headlines zijn. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders zijn die binnen hun eigen regio of op lokaal niveau met heel veel vragen zitten. En dan zie je dat in regionale journalistiek... er toch vaak uh, te weinig middelen of te weinig expertise is... om dingen echt tot de bodem uit te zoeken. En We willen met journalisme eigenlijk, eigenlijk gaan kijken... of we op die manier, ook op een lokaal niveau... toch uh, het hoge niveau van onderzoeksjournalistiek kunnen verwezenlijken. Ja, want je, je, je praat tegen mij, maar goed... ik ben dan geen, geen normale nieuwsconsument... maar het gaat om de gewone krantenlezer, de gewone nieuwsconsument thuis. Uh, die kan zijn vraag... Ja, en dat is natuurlijk heel erg uh, ongebruikelijk op dit moment. En dat is voor ons de grote uitdaging. Hoe kunnen we bij mensen het bewustzijn creëren... dat eigenlijk onderzoeksjournalistiek, wat ze misschien al wel lezen... of, of zijdelings af en toe al meekrijgen, dat dat heel belangrijk is. En als dat te weinig nu aan het licht komt... omdat er veel meer aandacht is voor gratis nieuws... waar dus niet voor betaald wordt... of uh, in ieder geval voor betaald wordt met advertentieinkomsten... wat dus uh, blijkt te weinig te zijn om goed onderzoek te kunnen doen... Mm. dat dus die verhalen op den duur gaan missen. En dat Heel ja, erg schadelijk. Kunnen maar zijn. Is, is die uh, bewustwording er al? Dat mensen zich realiseren dat het nieuws niet gratis is en dat als je het alleen maar gratis wil blijven consumeren, dat op een bepaald moment dit soort sterke verhalen verdwijnt. Dus ik denk niet dat het actief leeft in de hoofden van veel mensen, maar wel als je het erover hebt. Dat hebben we nu wel gemerkt, we zijn nu al twee maanden mee bezig en heel veel mensen gesproken. En als je dan eenmaal uh, begint met de, met de tweede zin, dan hebben ze het meestal al door. Ja, inderdaad, ik lees nu.nl en ns.nl en ik vind onderzoeksjournalistiek belangrijk. Ik vind het belangrijk dat uh, men erachter komt dat Henk Krol uh, uh, en zeker in de zin hypocriet gehandeld heeft, et cetera, et cetera. Ja, als dat niet meer, als niemand uh, daarvoor gaat zorgen, dan voel ik me daar zelf persoonlijk ook wel uh, enigszins schuldig voor. En vind ik in ieder geval heel erg jammer. Daar zou ik misschien wel een bijdrage willen leveren. Jullie hebben ook uh, masterclasses gekregen. Hè? Waar gingen die over? Uh, nou, we hebben geleerd uh, hoe je wel je doelgroepen benadert, hoe je een netwerk vormt, maar ook hoe je nog je begroting maakt, uh, uh, hoe je presenteert, gewoon alles wat er eigenlijk bij komt kijken als je een, een bedrijfsplan of een bedrijf gaat opzetten. Waren het ook echt masterclasses of uh, een beetje onbeduidende klasjes? Nee, nee het, waren wel, uh, het waren wel serieuze bijeenkomsten. Je merkte wel dat iedereen uh, gemotiveerd was om het beste van te maken. En uh, alle kennis die mensen komen overbrengen. Dat je er ook zoveel mogelijk van meeneemt. En het is natuurlijk zo dat er iedere week iemand afviel. Of heel veel weken er iemand afviel. Dus je bent dan ook extra gemotiveerd om goed mee te doen en ervan oh ja, te leren. Dat is een afvalrace. Ja. Ja. ja. Want er zijn nu nog zeven genomineerde over. Althans zeven genomineerde teams. Ja. ja. En drie krijgen er een beurs van 20.000 euro. Klopt. Klopt. Ja. En wat, wat gaat er dan? Dat gaat woensdag gebeuren, die laatste pitch. Yep. Ja, precies. Uh, hoe, <laughs> spannend. Ja, spannend. Hoe ziet die pitch eruit? die middag of die avond um, nou, ik ga het niet verklappen wat wij precies gaan doen maar uh, vijf minuten lang gaan wij uh, ons verhaal uh, uh, vertellen en uh, we worden vijf minuten daarna ondervraagd en dat is tien minuten heel kort en dan uh, uh, hopelijk is dat genoeg om te overtuigen en hopelijk waren die van de andere teams net iets minder overtuigend. Nou ja, dan mogen er nog twee door. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, wat wel leuk is, het, het zijn echt zeven totaal verschillende ideeën. En ze zijn allemaal best wel heel erg goed. En ze gaan allemaal ja. best wel de journalistiek in potentie innoveren. Want dat is het doel van het stimuleringsfonds: dat er een start-up ontstaat of, of uh, van de grond komt. Waar ook uh, uiteindelijk de me het medialandschap wat aan heeft. En waar uh, uiteindelijk. Uh, door het ontstaan van die start up of die drie start-ups... Uh, echt een verandering teweeg kan komen... Ja. in de manier hoe mensen nieuws consumeren... en hoe de hele, hele markt werkt. Dus. Nou, uh, gaat het jullie even om dat uh, startkapitaal? Jullie hebben geld nodig, maar je moet natuurlijk ook tijd hebben. Hebben jullie niet al ander werk? <laughs> ja, we hebben, <laughs> hebben wel ander werk. Uh, ik werk uh, zelf uh, bij een krant. Um, maar we zijn met z'n tweeën. Dus um, ja. uh, voorlopig kunnen we uh, met de tijd die we wel hebben... Kunnen we met zeg maar anderhalve uh, volle werkweek kunnen we, kunnen we volstaan. Ja, dus en dat geldt voor de mannen ook? Uh, ja, ik werk bij de Volkskrant. Ja. Uh, maar Huub heeft gelukkig iets meer tijd. Ja, ik ben net afgestudeerd. En uh, <laughs> ik ben uh, voornemend om hier vol in te duiken. Ja, Als we dit gaan winnen. Kan het ook zonder beurs overigens? Want zijn, ik vind allebei eigenlijk wel hele handige ideeën. Het is heel lastig om dat zonder startbeurs te doen. Uh, we willen. Als we dit winnen, hebben we hiermee een, uh, nou, een mooi begin. Uh, waar, wat we wel aan het doen zijn, is ook bij andere investeerders kijken en peilen: van, Goh, uh, hoe zien jullie dit? Zou ja. dit een, een product kunnen worden dat zou kunnen opschalen? Ja, daar en, gaan jullie er gewoon mee door. Uh, daar zijn we al actief mee bezig en daar gaan we gewoon mee door, want we vinden dat dit uh, er moet komen. Ja. Ik dank jullie wel, Huub, Schuin, Siebren Kooistra van Journalism en Charlotte Weijs en Femke Awater van Core Relations. Bedankt.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 Chaka Mechanica van Erasmo Carlos. Brandpunt. In Karoo's Brandpunt vanavond om vijf over half elf... op Nederland 2 een uitzending over weeshuizen waar geen weeskinderen wonen. Verslaggever Aert Zeeman is naar Cambodja gegaan om in de praktijk te zien... wat vrijwilligers en weeskinderen elkaar eh, aandoen, zou ik maar bijna zeggen. Wat, wat ze met elkaar te maken hebben. Aert, hartelijk welkom. Je bent in Cambodja geweest en uh, daar was dus met eigen ogen vastgesteld... dat hier iets niet in de haak is. Wat speelt daar? Ik vond het verbazingwekkend om te zien, want ik dacht van... is dat nou zo slecht? Uh, toeristen die in weeshuizen kinderen knuffelen of vrijwilligers die in weeshuizen weeskinderen helpen. Maar als je daar dan een tijdje bent... en we hebben dat aan de hand gedaan van twee Nederlandse onderzoekers... die daar een aantal maanden undercover hebben gewerkt... en zij hebben ons meegenomen naar die weeshuizen... om te laten zien wat er in de praktijk gebeurt, dan schrik je je wild. Want je hebt dat zelf ook niet in de gaten. Je ziet gewoon toeristen, die kinderen knuffelen. Is dat nou zo slecht? Ja, dat is slecht. Want wat je niet realiseert is dat die kinderen... A, dat zijn vaak helemaal geen weeskinderen, zoals je zelf al zei. Die worden daar ingezet door ouders die hen afstaan... omdat ze denken van, oh, dan hebben ze een betere opleiding. Dus die ouders denken van, we staan onze kinderen af... die komen in weeshuizen terecht. En die weeshuizen die zijn er alleen maar voor bedoeld... om eigenaarden geld uh, te laten verdienen. Ehm... Um, ja, en, en, en als je dat ziet, dan denk je, het, het kan niet waar wezen. Want daar, daar komen de toeristen en die betalen geld... en die doen dat met de allerbeste bedoelingen. Maar die ja. houden daardoor die hele weeshuisindustrie in stand. Is het niet zo dan dat die kinderen een betere opleiding krijgen... zoals hun ouders denken? Nee. A, is het slecht voor kinderen om in een weeshuis te zitten? Omdat ze... Uh, ja, Iedereen weet natuurlijk, daarom hebben we in Nederland ook geen weeshuizen meer, want het gekke is dat wat we hier raar vinden, hè, we zouden het hier ook raar vinden, dat zegt ook iemand in de reportage, als hier een bus met Cambodjanen komt en die stopt uh, bij een uh, bij dagverblijf. kinderdagverblijf, ja, en die zegt, mag ik even wat foto's maken? Mag ik even knuffelen? En hop, dan ga ik weer. Nou, zo gek is het daar ook. En het is gewoon schadelijk voor die kinderen, omdat die uh, zowel met toeristen als vrijwilligers hechtingsproblemen krijgen. Maar het allergelijke gekste is dat er in Cambodja uh, minder wezen zijn geweest, zijn gekomen de afgelopen jaar, maar meer wezenhuizen en die zitten alleen maar op plekken waar toeristen zitten. En dat komt omdat die wezenhuizen worden opgericht door Cambodjanen die geld willen verdienen. Die willen gewoon geld verdienen aan toeristen en vrijwilligers, want ook vrijwilligers die moeten betalen, toeristen die komen om te betalen voor shows en uh, daar wordt flink geld mee verdiend. Hey. Die kinderen zijn bij hun ouders weggehaald, eigenlijk. Geronseld, ja. Er wordt gezegd van, je krijgt een betere toekomst bij ons in het weeshuis. En Zien en... ze hun ouders überhaupt nog? Nee, uh, want dat is het grote probleem. Uh, er wordt gezegd dat ze uiteindelijk terug kunnen gaan, maar dan zijn ze 18 en ze zijn... Ja, ze zijn eigenlijk nou, misvormd, is wat zwaar, maar ze weten Beschadigd. Niet, ze zijn behoorlijk beschadigd, ja, want het is heel erg schadelijk voor die kinderen. Dus die weten niet meer vaak niet meer waar hun ouders zijn. Die hebben ook geen contact gehouden. Kijk, uh, in Cambodja en, en, en een groot aantal Zuid-Oost-Azië-Aziatische landen... is het gewoon normaal dat je, uh, als je al geen ouders meer hebt... maar als je je vader of je moeder verliest... dat je wordt opgevangen in familieverband, in, in gemeenschapsverband. En, en het is onze perceptie, het is onze gedachte... dat die kinderen beter af zijn in een, in een tehuis, in een weeshuis... Maar nogmaals, dat doen we zelf ook al lang niet meer. Omdat we weten dat dat heel erg schadelijk is voor nou, kinderen. Ja, en bovendien zijn het dus in merendeel helemaal geen echte geen wezen. wezen. De, de, ze hebben onderzoek naar uh, gedaan. We hebben iemand gesproken, een Nederlandse mevrouw. die namens de VN speciaal adviseur is voor weeshuizen. En die heeft onderzoek daarna gedaan. kwart van de kinderen die daar in die weeshuizen zitten. zijn gewoon geen wees. En, en degene die er, die er wel zitten. Uh, ja, dat zijn kinderen die geronseld zijn. En maar de kinderen de die, die voren, je daar wel. ziet, want jij bent daar ook ja. op bezoek gegaan... die zijn heel vrolijk. Ja, tuurlijk. Want uh, dat is het lastige ook van, om het probleem aan te kaarten. Die kinderen die komen op je schoot zitten. Die komen knuffelen. En, uh, maar, maar wat je niet realiseert... is dat die kinderen die krijgen gewoon hechtingsproblemen krijgen. Want de ene week is een vrijwilliger zus. Ja. De tweede week is vrijwilliger zo. En die kinderen krijgen op latere leeftijd... ik heb er zelf geen verstand van... maar ik heb dat van Cambodjaanse hulpverleners uh, gehoord... bijna zonder uitzondering... allemaal problemen uh, in het vormen van relaties... in uh, zelf een gezin stichten. Dus eigenlijk... Eigenlijk maak je die kinderen meer kapot dan dat je ze helpt. En met de allerbeste bedoelingen. Ja. Uh, uh, je hebt trouwens ook uh, kinderen gesproken. Hè? Even buiten het toeristisch programma om. Dat je hebt gevolgd. Uh, want we zien in de reportage zien we ook een aantal... Uh, uh, weliswaar onherkenbaar gemaakte... Kinderen? Wat vertellen zij? Ja, en de kinderen, en dat is het wrangen... die moesten onherkenbaar worden gemaakt... omdat zij bang zijn voor de, voor de eigenaren... op het moment dat ze de waarheid vertellen... wat er echt gebeurt in het weeshuis. En dan zeggen ze, als er vrijwilligers komen bij ons... dan is dat alleen maar omdat die vrijwilligers betalen... en geholpen moeten worden. Die krijgen goed te eten. Uh, als die bijvoorbeeld ook spullen meenemen... want meestal nemen vrijwilligers dan wat spullen mee... of betalen wat geld. Dat gaat, linea recta, gaat het naar de eigenaar... en die verkoopt het dan... zodat hij weer met de opbrengst allerlei dingen kan doen. Het is echt gewoon een industrie geworden. Ja. Um, en het, het is geen uitzondering, hè? blijkt ook in de reportage. Meestal als wij een vrijwilliger spreken, zeggen ze... allemaal hetzelfde. Oh, je hebt gelijk. Oh, het is verschrikkelijk. Maar mijn weeshuis, daar was het echt niet zo erg. En ik heb een hele slechte boodschap voor al deze mensen die dat zeggen. Ook jouw weeshuis had vrijwilligers die zomaar binnen mochten lopen... Ook dat weeshuis liet jouw vrijwilliger zonder dat jij ervaring had. Jij mocht daar gewoon een weekje komen. Ook jouw weeshuis maakte deze kinderen kapot. Sorry, maar het is echt zo. Het is wel hard, ook voor de vrijwilligers. Ja, en dat is het lastige. Uh, we hebben ook met vrijwilligers gesproken. Uh, en die zeiden van ja, uiteindelijk toen ik er was... Toen Pas dacht ik van wat ben ik in vredesnaam aan het doen. Ja, Want ik die kreeg gaandeweg door dat het een ja, foute boel was. Ja, a a hadden die, dat weeshuis was ons helemaal niet nodig. Wij waren er voor het weeshuis in plaats van andersom. En uh, ja, die kinderen zien voortdurend andere mensen. Als wij weer weggaan, komen de volgende weer. En dat ja. is natuurlijk. Hartstikke slecht voor die kinderen. En dan is er ook nog een scène waarbij rijst wordt ingekocht voor het weeshuis? Ja, ja ik, ik, ik, maar ik moet er nu om lachen, maar het is eigenlijk. Het is te gek voor woorden. De, uh, wij gaan mee naar een, een, een drijvend dorp. En het drijvende dorp heeft natuurlijk ook een drijvend weeshuis. En als je daar komt, word je allereerst naar de drijvende kruidenier gebracht. En de drijvende kruidenier die zorgt ervoor dat hij jou rijst. Aansmeert. En met, met die reis kun je naar het wezenhuis. Want dat is natuurlijk voor de arme weeskinderen. Dat past helemaal in, in, in het patroon. Maar uh, wat je dan niet weet als toerist, maar wij zagen dat wel. Is dat die reis die wordt daar ingezameld onder een groot deken gelegd. Ja. En die gaat linea recta weer terug naar de kruidenier. Waar de volgende uh, toerist komt. En die voor dezelfde zak reis weer ja, betaald. Een, een maand salaris uh, ja. tot uw dienst. Hm. En uh, ja, zo wordt er gewoon echt, echt schandelijk uh, misbruik gemaakt. Uh, en, en als je dat niet weet. Dan denk je van, oh, die arme Ja, Je wilt toch iets, iets goeds doen voor hem. Je wilt iets goeds doen. Ja. En je doet het eigenlijk hartstikke slecht. Weet jij of dit in meer Aziatische ja. landen? Ja, ja, ja, ja, we hebben gesproken met uh, die dame van, uh, die ook uh, adviseur is voor de Verenigde Naties. En uh, ja, die ziet het nu in Myanmar, uh, dat open gaat hetzelfde gebeuren. Overal waar grote toeristen komen, waar je grote, uh, uh -huh. grote stromen, stromen toeristen uh -huh. komen... Overal waar je, uh, laten we zeggen, een, een toeristische magneet hebt. waar toeristen op afkomen. daar zie je de, de wezenhuizen als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Het vervelende is dat je hier heel cynisch van wordt. Want dan denk je. Uh, er is natuurlijk al heel veel kritiek op ontwikkelingshulp. Ja. Als je in een arm land bent, vraag je altijd al af. moet ik hier inderdaad almoezen gaan uitdelen. of moeten ze leren om zichzelf te redden. Als je, hè, als je het ja. nog dieper wil bekijken. Ja. En dan doe je hier een keer aan mee. en dan blijkt ja. het dus. Een ja. fake te ja. zijn. Ja, je, je moet vooral niet denken van, oh, ik moet zo, ik moet zo graag goed willen doen. Ik, ik, ik wil als toerist, wil ik toch iets goed doen. Ik wil als vrijwilliger, wil ik iets goed doen. Uh, denk van tevoren, ja, maar doe ik wel iets goed. Dat, wat ik in Nederland niet zou doen, zou dat daar wel goed zijn? Als ik hier in, uh, zonder enige ervaring hier naar... En, kinderen raak ja, dan, dan, dan zegt toch iedereen, ben je wel goed bij je hoofd. Ja. Nou, gebruik je gezond verstand en doe dat vooral daar dan ook niet. Ga lekker vakantie vieren zonder schuldgevoel, dan help je daar de mensen nog het meest mee. Vanavond op Nederland 2, 5 over half 11, brandpunt. Dankjewel. Arden. En zometeen hier op Radio 1 het gesprek tussen Koen Verbraak in de kennis van nu met Hans Galjaard en Hoogleraar Klinische Genetica. Het lijkt een beetje minder toegankelijk naar dat wegknippen van fietsen, maar dat is niet zo, want Galjaard kan heel goed vertellen over prenatale diagnostiek. Fijne avond. Volgende week, Boekenweek. Het thema, reizen. Soms denk ik wel eens, waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn... achter de geraniums, want het is heel vermoeiend. Waarom zou je ook? Het is maar de vraag of de ervaringen die we opdoen tijdens het reizen... of die ons ook echt verder helpen. De Friese kunstenaar Douwe Elias weigert zijn huis te verlaten. Hij haalt de wereld in huis. Ik hou heel erg van de mensen, maar je hoeft ze niet altijd te zien. Ik moet ze ook niet om de deur hebben. Zou hij toch een keer op pad willen... En wat gebeurt er dan? Bovendien, wij zijn geen reizigers. De magie van het reizen in de onwillige reiziger. En dan maar hopen dat ik vind wat we zoeken naar. Straks in Holland Dog Radio, om 9 uur. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu, als cd van de maand. Slow Music van Erik Satie, door Jeroen van Veen.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 Dit is Radio 1.